Met het De brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in een woonboulevard in Delft. Het vuur zou rond vijf uur vanmiddag zijn uitgebroken in een pand van meubelzaak Jisk. Omdat de winkels nog open waren toen de brand uitbrak, sluit de brandweer niet uit dat er nog mensen binnen waren. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Omdat er veel rokers is vrijgekomen, is opvang geregeld voor omwonenden. Ook vandaag heeft de zoekactie naar de twee mensen die nog vermist worden... sinds het bootongeluk bij Terschelling afgelopen vrijdag niks opgeleverd. Aan het begin van de avond werd de zoektocht gestaakt. Morgen wordt er verder gezocht. De politie hoopte dat de lichamen met laag water misschien gevonden zouden worden... op de zandbanken die om de vaargeul heen liggen, maar dat bleek niet het geval. Door de botsing tussen een watertaxi en een snelle veerboot kwamen vier mensen om. Twee lichamen werden al snel gevonden. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, ontkent dat het land vuile bommen wil inzetten. Dat is een explosief waar nucleair materiaal aan toegevoegd is. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Shogyu, had eerder vandaag gezegd dat Oekraïne zo'n bom zou kunnen inzetten in de oorlog met Rusland. Het is niet duidelijk waar die zich op baseert. Kuleba doet de uitspraken af als Russische leugens. Een klimaatmars in Brussel heeft vandaag zo'n 25.000 bezoekers getrokken, zegt de politie. De stoet begon in Brussel-Noord en eindigde bij het Jubelpark. De mars was bedoeld om meer aandacht te vragen voor klimaatproblemen en de energiecrisis. Ook op andere plekken in Europa werd actie gevoerd. In een museum in de Duitse stad Potsdam gooiden activisten aardappelpuree tegen een schilderij van Monet. En in Londen blokkeerden activisten het kruispunt Abbey Road, bekend van het gelijknamige album van The Beatles. Het weer vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land... met kans op hagel en zware windstoten. Tussen 9 en 11 uur vanavond geldt code geel in het zuiden en het westen van het land. Ook morgenochtend veel wind met zware windstoten en stevige buien. Dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurt een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadshart en knopend Bad Hoefendorp staat 4 kilometer. Met ruim 20 minuten vertraging. Er is een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één reishok open. Verkeer richting Schiphol kan het beste omrijden via Amsterdam over de A2, A10 en de A4. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot half acht vanavond.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 Welkom terug bij Pistol Radio Show 1513 What We Whispered. Dat is het nieuwe album van Erik Alleman. Ja, en ja, hij heeft zijn primeur in deze Pistol Radio Shows. Daarna komt Jennifer Aurelia Aurelia met A Mystic Autumn. En dan gaan we terug in de tijd naar 95, 96 met Chris Glassfield. En die zet alvast Wintertime in. Um, eens even kijken, wat krijgen we nog meer voor. In Kopenhagen natuurlijk met Klaus Schöning van het label Phoenix Muziek. En um, dan krijgen we nog Your Guide to Phoenix Muziek. Ik had het in het vorige uur al over die verzamelalbums die in die periode werden uitgebracht. En het waren er echt een behoorlijk wat. En we sluiten af en je hoort het op de achtergrond... de seven chakras van Aelia... van ons eigen Nederlandse label Oriane Music. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Peacefulradio.info, daar vind je alles terug.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 This is Greyhawk, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.